Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Die visten in Hongkong zijn vannacht begonnen met een sit-in. Ze hebben de straat voor het regeringscomplex geblokkeerd. De demonstranten eisen van de regering in Peking politieke hervormingen en meer democratie. Ze willen onder meer vrije verkiezingen. De protesten begonnen afgelopen week. Duizenden studenten besloten geen college meer te volgen en gingen de straat op om hervormingen af te dwingen. Bij de studenten hebben zich activisten van de beweging Occupy Central aangesloten. Die zijn van plan om het zakendistrict in Hongkong plat te leggen. Bij de vulkaanuitbarsting gisteren in Japan zijn zo goed als zeker 30 mensen omgekomen. Ze werden vermist. Inmiddels zijn ze door de hulpdiensten gevonden op de helling van de vulkaan. Volgens de Japanse politie vertonen ze geen teken van leven meer. Officieel is hun dood nog niet bevestigd. Zeven mensen zijn vanmorgen door de hulpdiensten van de berg gered. Volgens het Japanse ministerie van Rampenbestrijding vielen er bij de uitbarsting enkele tientallen gewonden. Twaalf zijn er slecht aan toe. De vulkaan Ontake, ongeveer 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio, barstte gistermiddag plotseling uit. Tijdens de eruptie waren er zo'n 250 mensen op de berg, vooral bergbeklimmers en wandelaars. De laatste keer dat de vulkaan was uitgebarsten is zeven jaar geleden. In de Amerikaanse stad Ferguson is een politieagent beschoten. De politieman achtervolgde te voet twee mannen. Die vorm waren weggerend bij een winkelcentrum. Een van de twee begon daarbij te schieten. De agent werd in zijn arm geraakt. De twee mannen zijn ontkomen, ze zijn voortvluchtig. Saoedi-Arabië, een van de landen die meedoen aan de aanvallen op IS in Syrië, wil dat die aanvallen op terroristische organisaties doorgaan tot ze allemaal zijn vernietigd. Net als de VS denkt Saoedi-Arabië dat de strijd in het Midden-Oosten nog jaren kan duren.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. The leaves of brown came tumbling down. Remember in September in the rain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 play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September, that September in the rain.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 Natuurlijk, het prachtige nummer, Stockholm. Maar ik, ik ging te vroeg ervan af dat het zou al gebeuren. Als je reist, gebeuren wel eens verschillende dingen. De treinen rijden niet tot tijd. Je krijgt wel storingen. Trouwens, wat mij opviel als je in biografieën van jazzmuzikanten leest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 dat is de Ossi Malinen Octet, een, een Finse jazzband Helsinki Blues. En na Helsinki zakken we nog verder op de kaart en komen we terecht in Kopenhagen. Kopenhagen, een prachtige stad natuurlijk. Uh, ik heb met veel plezier ooit rondgelopen. Een keer in december het was de stad schitterend versierd met uh, overal rode harten. En uh, ja, het was natuurlijk vriesweer en overal hingen gigantische ijspegels aan. Dus Kopenhagen. En van Kopenhagen heb ik een, uh, het nummer Kopenhagen.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 Uh, Glenn Gray en de Casa Luma Orchestra met Copenhagen.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 Chet Baker, wals voor Berlin. En als u denkt, wat hoor ik een mooie vibrafoon, is Wolfgang Lackerschmidt. Een Duitse, trouwens heeft ook het nummer geschreven. Larry Corell op gitaar, Buster williams Bas en Tony Williams-Drums. Dit nummer, het prachtige nummer Wals voor Berlin staat op uh, Legacy Volume 3 en CD-1999. Maar de opnames zijn natuurlijk veel ouder.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 Ich hab noch einen Koffer in Berlin Deswegen muss ich nächstens wieder hin Die Seligkeiten vergangener Zeiten Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin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 Wunderschön ist's in Paris auf der Rue Madeleine schön ist es im Mai in Main, Rom durch die Stadt zu gehen oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien doch ich denk wenn ihr auch lacht heut noch an Berlin ich hab noch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 En ik heb nog een koffer in Berlin Ja, prachtige klanken. Het lied van verlangen. Verlangen naar Berlijn, naar vroeger...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 Dus ja, het is ook meteen het einde van het eerste uur. Ik hoop dat u ervan genodigd bent. Ik hoop dat u twee uur erbij bent. Dan komen Madrid, Lissabon, Parijs, Wenen en eigenlijk nog veel meer steden aan bod. Hendrik Murkens, Praag.